11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn bijna 4500 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 30 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En het is ook meer dan in 2009, toen de economie hard kromp. In juni zijn uitzonderlijk veel bedrijven en instellingen failliet verklaard, zegt het CBS is het hoogste aantal dat de afgelopen twintig jaar is gemeten in één enkele maand. Vooral de bouwsector heeft het zwaar. Den Bosch maakt zich op voor de huldiging van de Olympische sporters vanmiddag. Rond 4 uur komt de ploeg aan op het station. Op een podium in de vorm van een medaille worden de sporters één voor één aan het publiek gepresenteerd. Burgemeester Rombouts is bijzonder trots op de Bosse Olympiërs. Maatje Palmer. Niet in Den Bos geboren, maar woont hier al jarenlang. Speelt voor hockeyclub Den Bosch, Maartje Godrie, Carlijn, Dirkse van der Heuvel, allemaal hockeyvrouwen. En we hebben onder de deelnemers ook zitten uh, Rea Lenders, de trampolinesprings, dat die naar Den Bosch verhuisd is. Uh, en hier alweer jaren traint in de Flikvlakhal, uh, Bas Verweiler, de Schermer. En misschien ben ik niet eens compleet. De burgemeester van den Bos verwacht dat er ongeveer 8000 mensen komen kijken. De Nederlandse Olympische ploeg pakt rond het middaguur de trein vanaf station Kings Cross in Londen. Advocaten die de huldiging wilden voorkomen met een kort geding, zijn volgens de burgemeester uitgenodigd in het VIP-vak. De NOS zendt de huldiging vanmiddag live uit op Nederland 1. De Duitse politie is een onderzoek begonnen naar mogelijke sabotage van een tribune van een voetbalstadion. Zaterdag werd vlak voor de aftrap van FSV Zwickau tegen FC Karl Jena ontdekt dat er moeren waren verwijderd uit een tribune van de thuisclub. De bewuste tribune met supporters van FC Carl Zeiss Jena werd direct ontruimd. De wedstrijd werd gestaakt. Op de tribune met de losgeschroefde moeren zaten zo'n 600 mensen. politie sluit niet uit dat er is geprobeerd om de constructie in te laten storten. Bij de inspectie een paar dagen voor de wedstrijd zaten de moeren nog wel op hun plaats. Het weer in grote delen van het land. Zon vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en in het zuiden is er kans op een bui. Het noorden houdt ook vanmiddag veel zon. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. ANWB-verkeersinformatie op de A15. Nijmegen richting Rotterdam zorgt een kapotte vrachtwagen... voor 2 kilometer file tussen Afrit Leerdam en Knoopend Gorkum. Op de A50 Arnhem richting Os. Uh, file tussen Knoopend Valburg en Knoopend Ewijk 3 kilometer. A27 Gorkum richting Breda tussen Breda en Knoopend sint Annabos 2 kilometer. En dat komt allemaal door een file op de A58 Tilburg richting Breda... tussen Bavel en Ulfhout. Daar staat een kapotte auto, zorgt voor 2 kilometer file... en de rechterrijstrook houdt die dicht.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 Vara Radio 1, de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Goedemorgen, het is u waarschijnlijk niet ontgaan vandaag op deze zender. De sportzomer, die is voorbij. De medailles zijn binnen en de wonden gelicht. En de gids.fm treedt weer dagelijks aan. Met het komend uur, wat gebeurt er toch allemaal in de champignon -tilt in Nederland? Uitbuiting, mensenhandel, valsheid in geschriften, het stond allemaal in de krant. Vorige week bijvoorbeeld over het Limburgse bedrijf Prime Champ. Maar er is al jaren veel meer gerommel in de sector. FNV-bestuurder Wim Baltussen belicht de achtergronden. Aan reclamespecialisten... Is Charo Borremans de vraag: wie is eigenlijk de marketingwinnaar van de afgelopen sportzomer? En neuroloog Gert Holstegel ontdekte dat incontinentie tussen de oren zit, maar het taboe moet doorbroken worden om daar wat aan te kunnen doen. En u weet het, wilt u meekijken? Surf naar gids.fm. Zwevende kiezers, opgelet. Vanaf vanmiddag kunt u zich weer laten adviseren door de stemwijzer. Om half drie wordt hij gelanceerd bij ProDemos. En dat is het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Is die stemwijzer nu een goede manier om je stem te bepalen? Dat vraag ik aan Reinoud de Vries van Emma Communicatie... voorheen bekend als Politiek Online. Goedemorgen. Goedemorgen. Ontzettend veel mensen gebruiken de stemwijzer of uh, kieskompassen, de concurrent. Beïnvloedt dat ook echt hun stemgedrag? Ja, dat is, uh, uh, het beïnvloedt het stemgedrag maar in heel beperkte mate hoor. Uh, je ziet dat heel veel mensen inderdaad dat, uh, die stemwijze invullen, zo'n 4 miljoen bij de vorige verkiezingen. Maar je ziet dat mensen vooral worden bevestigd in wat ze toch al wilden stemmen. En een, enke, een enkeling wordt aan het twijfelen gebracht. Maar het is maar een hele beperkte mate van, uh, van beïnvloeding eigenlijk. Het is fijn dat, uh, dat de, eigenlijk de computer zegt wat jij eigenlijk al wist, zeg maar. Yeah ja, het is vooral heel leuk en uh, het, uh, mensen bepalen natuurlijk hun stem ook niet alleen op basis van, uh, van, van partijprogramma's, en, maar ook wel veel meer van ja, vertrouw ik een politicus, vertrouw ik een partij, doet een partij wat hij zegt, vind ik iemand aardig en dat zie je ook uh, dat zie je ook steeds meer in andere online tools uh, tools teg, uh, tegenkomen dat je bijvoorbeeld kunt zien wat mensen uh, wat partijen gestemd hebben in het verleden uh, of bijvoorbeeld met social media. Ja, waarbij je gewoon politici rechtstreeks kunt aanspreken. Twitter bijvoorbeeld, hè? Twitter bij Facebook, bijvoorbeeld, ja. wellicht. Ja, Facebook, blogs natuurlijk. Uh, veel, veel, uh, veel politici hebben een eigen website, maar via Twitter uh, zie je dat. dat 80% van de, van de Tweede Kamer kandidaten uh, die twittert. En uh, ja, dat, uh, dat is toch wel een manier om ongefilterd voor een politicus... informatie uh, te verspreiden over zijn partijprogramma en zijn eigen programma... en voor de kiezer om uh, ja, heel gericht vragen te kunnen stellen... of heel gericht met een politicus in contact te komen. Ja, want laten we eerlijk zijn, uh, Kieskompas en ook Stemwijze... die gebruiken natuurlijk de verkiezingsprogramma's. Je moet wat stellingen beantwoorden. En die stellingen gaan dan weer over de beloftes die dan in die partijprogramma staan... Maar niet elke partij komt die belofte natuurlijk ook na. Nee ja, we leven in een coalitieland hè. Dus ik, ik de, dus de vorige keer zat er een hele mooie vraag in over de AOW uh, die op 65 moest blijven. Ja. Uh, de PVV die, die heeft op dezelfde avond nog die, uh, die, die, die vraag de hele andere kant op gedraaid. Um, en, en ja, dat gebeurt in Nederland. Dat gebeurt in Nederland. En, en, en dat, dat, daarom is het ook heel belangrijk om ook een, een uh, om ook andere dat ook andere redenen belangrijk zijn waarop je kunt stemmen. Dus inderdaad vertrouw ik iemand dat hij ook zijn, zijn woord houdt of vertrouw ik dat hij zijn partijprogramma ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. En nu is er iets moois waarmee je dat ook echt kan onderzoeken, hè? de stemmentrekker.nl. Ja, de stemmentrekker is, uh, is inderdaad ook on online al een tijdje. En daarbij kun je dus inderdaad uh, precies aangeven van nou, ik, ben, uh, ik vind dit belangrijk en ik, vind, ben, ik, ik ben in ieder geval. En dan kun je het vergelijken met wat, uh, wat, uh, wat partijen in het verleden gestemd hebben. Dus geen woorden, maar ook de daden in deze? Precies, precies. Is dat veel werk? Want je moet dan toch een beetje gaan uitzoeken van goh, wie heeft wat gezegd en, en wanneer was bijvoorbeeld die stemming. Ja. Ja, wat je, wat je, wat je ziet... Uh, kijk, die stemmetrekken, die, heb die hebben wij zelf niet, uh, niet gemaakt. Hè, dus dat zal ongetwijfeld heel veel werk zijn geweest. Wat je ziet bij, uh, bij, de, bij de stemwijzer is dat het is op basis van partijprogramma's. Uh, en wat partijen eigenlijk zelf zeggen. Daar zit overigens ook nog wel eens een verschil in met de partijprogramma's. hebben we bij vorige verkiezingen gezien. Uh, en we hebben zelf van, van Emma Communicatie... De website volgt de Tweede Kamer in de, in de lucht. En daarvoor hebben we van alle partijen alle politici uitgezocht, wie, uh, wie er uh, wat ze op, uh, op social media doen. Dus je kunt ze op die website live volgen, op Twitter en, uh, en Facebook en via blogs. Dus zo kun je ook heel direct volgen wat, uh, wat politici zeggen en doen. Kunnen alle politici daar even goed mee omgaan met bijvoorbeeld zoiets als, als Twitter? Ik kan me voorstellen dat je iets de wereld instuurt zonder dat je het eigenlijk goed doorhebt. En voordat je het weet, oeps... Ja, je, je ziet natuurlijk uh, hele, hele interessante dingen langskomen. Uh, er is uh, twee weken geleden zag je dat, uh, dat Bruno Braakhuis van GroenLinks op Twitter... Nog een, uh, nog, een, een, een, een, nog een opmerking gaf over de opvolging van Jolande Sap. Ja, dat staat dan binnen no-time op nu.nl. En dat wordt verspreid over het hele, hele Twitter. En dat gaat heel, dat gaat heel erg snel. Ja. Dat was toch natuurlijk niet zo. Vroeger uh, duurde dat uh, toch een dag voordat dat in de krant stond. Uh, ja, dat is wel even winnen voor sommige politici. Maar... En uh, dat maakt het ook wel leuk, zo'n campagne natuurlijk. Want het, uh, de ene die en, de en die kan daar inderdaad wat beter mee omgaan dan de ander. En sommigen doen het ook bewust niet en die kiezen op een hele andere manier om campagne te voeren. En dat is natuurlijk ook, daarmee kun je ook uh, heel, goed, uh, heel goed campagne voeren. Want laten we wel wezen dat vorige keer won Marit Rutte de verkiezingen zonder ook maar één knie gestuurd te hebben. En dat is knap dan toch, of niet? Nou ja, dat is, dat is aan de ene kant knap, maar hij weet, uh, hij weet dus wel heel veel mensen achter zich te krijgen. En laten we wel weten, uh, de, uh, de, de, de, een beetje politicus heeft ongeveer 150.000 volgers op, uh, op Twitter. Dat zijn uh, ruim twee zetels, dus we moeten het uh, belang ervan ook niet overdrijven. Nu was er ook dat verhaal van Sybrand Buma, hè, van het CDA, die opeens heel veel volgers had. Ja, klopt. ja de nepvolgers. ja. Ja, ja, dat, uh, dat is uh, dat gebeurt ook. Uh, bedrijf, uh, er zijn bedrijven op internet die daar gebruik van maken om uh, nepvolgers te kopen. En uh, nou, er was iemand die had dat onderzocht en bij Sibrand Duma bleek ook een groot aantal van zijn volgers uh, nep te zijn of in ieder geval niet uh, geen echte personen. Uh, ja, dat gebeurt ook op Twitter. Ik kan me eerlijk gezegd niet zo heel goed voorstellen dat dat ook daadwerkelijk uh, werkt in de campagne, uh, want deze mensen die zullen nooit met je gaan praten. Zullen nooit uh, iets uh, ook maar uh, bijvoorbeeld retweeten of uh, je boodschap verder verspreiden. Dus het effect daarvan zal vrijwel nihil zijn. Dus ik denk dat, uh, mocht, mocht, dat uh, mocht een partij dat, uh, dat gedaan hebben, dan, uh, dan, dan verwacht ik dat het weggegooid geld is. En u houdt ze vanaf nu goed in de gaten, denk ik, tot aan uh, 12 september? Ja, tot september. aan de verkiezingen en lang daarna. Hè, want uh, uh, ja, zoals ik al zei, het gaat er uiteindelijk om wat je, wat je doet als, uh, als politicus en niet wat je belooft. Zo is het. Reinoud De Vries van Emma Communicatie. Voorheen politiek online. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, voor het Tropenmuseum in Amsterdam was de zomer een spannende tijd. En dat blijft ook nog wel even zo. Want eerder dit jaar werd besloten dat het museum geen subsidie meer krijgt. En dat zou betekenen dat dat 1 januari 2013 eindeverhaal zou zijn. Op alle mogelijke manieren is de directeur nu op zoek naar geld en mogelijkheden... om zijn museum toch open te houden. Colette van Nuenen was in het voorjaar in het Tropenmuseum. En ze sprak met bezoekers over de mogelijke sluiting. U gaat nog beginnen? aan uh, Of u bent net klaar? sneltreinvaart het hele <laughs> museum uh, <laughs> doorgewand en hoe beviel het u? Ja, wij staan er besteld van uh, de, de enorme, metamorfose het boven ook heeft ondergaan. Uh, het is veel aantrekkelijker geworden. Ja? Prachtig ingericht, heel mooi, heel overzichtelijk. Dus uh, het museum moet gesubsidieerd blijven. Oh, u begrijpt al wel waar ik voor kom. Dat nou, we lezen ook af en toe wel eens de krant. De krant dus wat dat betreft. Ja. O ja, dat weet ik niet. Ik oh, ja. weet er we eigenlijk heel, heel weinig vanaf op dit moment. Het kan zijn dat de subsidie wordt stopgezet. Denkt u dan, het is ook wel mooi geweest met, uh, met dit museum? Of zou dat nee, echt zeker. zonde zijn? Nee, dat is zeker zonde. <Klacht> dit is een stukje verleden dat, uh, ja, dat nooit meer terugkomt. <klacht> denkt u daarover? We moeten toch bezuinigen, hè? Oh, er zijn nog zot andere dingen waar je op kunt bezuinigen. Dit is gewoon cultuur. Dat moet je houden, hè? Er moet hier nog wel wat gebeuren voordat er een nieuwe tentoonstelling is, hè? Er moet hier heel veel gebeuren. Nou, je ziet dat ze al aan het werk zijn met, uh, met, met het hout snijden enzovoort. Dus de, deze wat je hier ziet voor je, die vloer, die wordt helemaal nu opnieuw gemaakt. Die is nooit geweest. En hier komt zeg maar, het Braziliaans plein. We hebben iets van 80 deuren uit uh, Brazilië verzameld. En achter elke deur is eigenlijk een leven of een persoonlijkheid. En over de variëteit van mensen. En uh, aan de hand van persoonlijke verhalen en activiteiten maken ze kennis met de Braziliaanse mixcopie. Marielle Pals is bezig met een nieuwe tentoonstelling van het Tropenmuseum Junior. Ja, eerst maar even over de prijzen. Jullie hebben net een prijs gewonnen. Dat jullie het beste kindermuseum van de wereld zijn? Ja, het is een internationale vakprijs. Het is echt een juryprijs van een tienkoppige jury uit heel de wereld. En die hebben gezegd inderdaad dat wij de prijs verdienen omdat we inspirerend zijn voor heel veel andere musea en ook voor kinderen. Op welke manier werken jullie anders dan wat u bij andere musea ziet? Nou, het Tropenmuseum Junior is het enige museum in Nederland... Het enige kindermuseum in Nederland... dat echt aandacht geeft aan diverse culturen van de wereld. Dus het heeft een hele internationale focus. Uh, het maakt kinderen altijd deelgenoot van de tentoonstelling. Dus kinderen zijn bij ons geen bezoeker, maar deelnemer. En dat betekent dat ze in het kindermuseum aan de slag gaan met allerlei activiteiten. En een andere reden waarom we een prijs kregen... was ook omdat het Tropenmuseum Junior... natuurlijk omdat we ook van buitenlandse zaken gefinancierd werden. Uh, of waren... Zijn. Ja. <grijpte> uh, ja. Hoe moet je dat nou zeggen? <grijpte> dat we door het ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierd zijn, we hebben ook een internationale focus. En dat betekent dat we ook in Suriname bijvoorbeeld een kindercultuurhuis samen hebben willen oprichten, waar onze tentoonstellingen naartoe gaan en naar afloop. Het Tropenmuseum heeft net een nieuwe directeur. 1 januari is Peter Verdaasdong begonnen. En meteen wel even een probleempje op te lossen. Want u krijgt, als het aan het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt... geen geld meer om dit museum overeind te houden. De oplossing zit erin uh, om misschien te gaan uh, fuseren... met het Museum van Volkenkunde in Leiden, met het Afrika-museum. En zo hoopt u dan aanspraak te kunnen maken... op geld van het ministerie van Cultuur. Never waste a good crisis. Ik zag dit helemaal niet als een bedreiging toen ik aan boord kwam. Meer als een mogelijkheid om te kijken hoe je zo goed mogelijk met deze situatie omgaat. Ik denk dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als die wordt opgediend. Ik ga er nu nog niet van uit dat per 1 januari onze financiering stopt. Er zijn op verschillende manieren overleggen gaande met buitenlandse zaken. Verschillende kanalen. en ja, Het kan best nog zijn dat er een ander verhaal uitrolt als wat er nu op tafel ligt. Dat dus vind ik wel heel optimistisch, want het is volgens mij toch duidelijk dat het gewoon ophoudt. En dat u uh, maar moet zien dat u bij het ministerie van Cultuur nog wat uh, los kunt krijgen. Uh, op zich uh, klopt dat uh, wat je zegt. Uh, ik kijk er alleen wat anders tegen aan. Nou, hoe kun je zorgen dat je je exploitatie zo regelt... Uh, dat je minder subsidie nodig hebt en meer op alternatieve geldstromen kunt rekenen? Ik denk dat dat iets is wat bij uitstek in een samenwerking met meerdere musea... heel goed ontwikkeld uh, kan worden, naast de efficiëntie die je kunt behalen. Uh -huh. En waar we ook af en toe wel eens last van hebben... dat we heel concreet de vraag krijgen van nou, beste Verdaasdonk... hartstikke leuk al die plannen, maar ben je er volgend jaar nog wel? Want, wat is de missie van het Tropenmuseum anno 2012? Het instituut voor de tropen bestaat net 100 jaar. In het begin was het doel natuurlijk totaal iets anders dan nu. We zijn weg van die gekolonialiseerde wereld. We zitten in een geglobaliseerde wereld waarvan sommige mensen zeggen daar heb je helemaal geen museum meer voor nodig. Nou juist wel. Uh, goed, die geglobaliseerde wereld, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, daarvoor hoeven we hier niet te zijn. Als je de deur van het museum uh, uitloopt, dan loop je de Dapperbuurt binnen en daar heb je uh, je multiculturele samenleving. Daar heb je je verschillende landen en volken. Dat is er al heel lang. Dat is er trouwens al eeuwenlang. Zeker Amsterdam heeft wat dat betreft een bepaalde traditie hoog te houden. Maar als je ziet hoe het begrip voor elkaar is... als je naar die verschillende culturen kijkt... als je ziet op welke manier er soms wordt omgegaan met die diversiteit... met die verschillen, dan denk ik dat de missie van het Tropenmuseum... als je kijkt naar een middel, een platform om culturen bij elkaar te brengen, om kennis uit te wisselen tussen culturen, tussen gemeenschappen, dat die missie ongelooflijk actueel is en dat die zeker in de Nederlandse samenleving heel goed inzetbaar is. Inmiddels heeft het museum bekendgemaakt dat het tropentheater per 1 januari gaat sluiten. En voor het museum zelf wordt nog steeds naar een oplossing gezocht. Maar de grote geldschieter die het museum in één keer uit de problemen helpt is nog niet gevonden. Een samenwerking of een fusie met het Afrika Museum en het Museum Volkenkunde wordt onderzocht.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 Ja, u heeft hem vast vaker gehoord deze zomer, Michael Kiwanuka, met I'm getting ready. Nog steeds is het mis met de arbeidsomstandigheden in de Nederlandse champignon teelt. Dat bleek vorige week weer toen justitie een inval deed bij een Limburgse kweker. Oost-Europese werknemers die in de championteelt werken... durven nauwelijks te klagen over de slechte omstandigheden. Televisieprogramma Nieuwsuur vertaalde eerder wat reacties op een Poolse website. 16 uur per dag zwoegen. Hoe kan het dat nog niemand dit bedrijf heeft aangepakt? Het is standaard dat je daar 14 à 15 uur per dag werkt. Mensen vallen flauw van oververmoeidheid. Dat stuk loon is illegaal in Nederland. Maar die sluwerikken rekenen het om naar kilogram uren. Ik werk gemiddeld 6 dagen in de week. 15 uur per dag, dat is 90 uur per week. Zo aardig zijn als daar uurloon voor wordt betaald. Gewoon uitbuiting, dus. De werknemers worden onder valse voorwenselen geronseld. En ze maken dan eenmaal hier bij een aantal bedrijven. veel te lange dagen voor te weinig loon. Ik praat erover met Wim Baltussen van FNV Bondgenoten. Hij zet zich al jaren in voor betere arbeidsomstandigheden. in de agrarische sector. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik noemde het al even. De Limburgse kweker, dat is dan PrimeChamp in Limburg. Drie mensen zijn gearresteerd. Kent u dat bedrijf? Ja. ja waarvan? Ik heb er in uh, 2007 al uh, een aantal uh, akkefietjes gehad. Akkefietjes? Ja, ja, goed, zo noem ik het dan maar even. En dat ging ook uh, feitelijk uh, over uh, dezelfde zaak als die er uh, nu uh, weer uh, aan de orde gesteld uh, zijn. Want dus wat dat... hebben ze nu aan de orde gesteld, precies? Het nou, gaat om... het zijn la lange werkweken. Tenminste, ja, goed, het moet allemaal blijken of dat klopt. Uh, want er, er wordt onderzoek gedaan, uh, uiteraard. Uh, maar goed, wat ik uh, daar uh, van het ministerie, van het ministerie van Sociale Zaken... is dat het gaat over lange werkwerken, het gaat over onderbetaling, het gaat over inhoudingen waarbij je je vraag kan stellen... of dat, dat inderdaad uh, toelaatbaar is. Uh, bijvoorbeeld uh, verplichte winkelnering in de zin van uh, warm eten uh, moeten kopen. Uh, een beetje van dat soort dingen, allemaal. Dit, dit wist u al in 2007? Ja. We of zijn vijf ik? jaar verder ja. en het bedrijf kon gewoon door blijven draaien. Het, be het bedrijf is uh, een paar keer uh, bezocht uh, door de arbeidsinspectie. Uh, Toen tijd in ieder geval, dat heet tegenwoordig inspectie. Uh, dus laat ik het maar zo zeggen, ze zijn goede bekenden van elkaar. En nou ja, blijkbaar is er vorige week weer een inval uh, geweest, maar dan uh, door justitie. Geldt dit nu voor de hele sector? Of is het heel tekenend um, dit ene bedrijf? Nee, nee, nee dit is niet het ene bedrijf. Uh, uh, Schattingen uit de sector zijn dat uh, pak en beet 70% van de champions uh, via allerlei, laat ik maar zo zeggen, uh, dubieuze constructies uh, geteeld uh, uh, wordt. En dan zijn pak en beet, uh, uh, 25% van de bedrijven erbij uh, betrokken. Um, en er dus een zijn, kwart van alle Nederlandse bedrijven die ja, hier beet, voor de zijn. Er zijn beet 175 uh, championbedrijven in Nederland, uh, een, een, een kwart daarvan. Uh, die zouden betrokken zijn bij. Uh, er uh, nou ja, ja, maar... zouden betrokken zijn bij, moeten nou we ook nog steeds zeggen? Ja, dat moet je nog steeds zeggen. Uh, want er lopen uh, een fix aantal onderzoeken, in ieder geval. Uh, er zijn sinds oktober vorig jaar, bij mijn weten in ieder geval, vijf uh, invallen geweest bij Championbedrijven. Uh, nou ja, goed, die onderzoeken die lopen. En uh, ja, nou ja, goed, uh, totdat er bewezen is dat, uh, ben je onschuldig. Ja, want er is bijvoorbeeld ook het Fair Produce keurmerk... Uh, waar u zich heel erg hard uh, voor maakt. Ja. Dat had dit bedrijf overigens niet. Wat, wat is het voor keurmerk? Uh, het is een keurmerk waarbij, uh, als je het keurmerk hebt... Uh, er aangetoond is dat je, het, uh, volgens wet en regel, dat je volgens wet en regelgeving uh, handelt... Nou, dat is een mooi streven, maar levert het ook genoeg op? Uh, dat, zal, dat moet altijd blijken, natuurlijk. Uh, er zijn op dit ogenblik uh, 11 telers gecertificeerd. Dat is niet heel veel, hè? Dat is niet heel veel. En en de grootste bottleneck zit hem uh, overigens niet bij de telers, uh, voor een deel wel. Maar de grootste bottleneck zit hem vooral bij de supermarkten. Uh, die zouden we moeten afnemen. Uh, puur en eerlijk van Albert Heijn, om het zo ja. te zeggen. Nou ja, dat zou dus ook uh, voor uh, ja, de producten moeten gelden met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden die ze in de hebben. Daar is nog een hele wereld te winnen. Daar is nog een hele wereld te winnen. C-Digent is de enige die op dit ogenblik uh, over de streep is. Nou, Prime Champs, zoals ik al zei, uh, had dus ook geen certificaat. Maar het bedrijf wordt dus wel, net als de meeste kwekerijen in Nederland, uh, moet ik zeggen... gefinancierd door de Rabobank, die is zelfs mede-eigenaar. Aan de ja, telefoon 50, is... Uh, ja, 50 50 procent, ik. Dirk Duijzen van de Rabobank is aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw bank heeft zich ook uitgesproken voor dat keurmerk, het Verp voor Juice keurmerk, ook tegen de slechte omstandigheden in de champignon teelt. En u bent wel betrokken bij dit bedrijf. Hoe kan dat? Uh, dat klopt. Wij zijn zelfs sponsor geweest van de keurmerk om het van de grond te krijgen. Dus ja. in die zin hebben we gelijk opgetrokken, zeg maar, met FNV, CNV en de sector. En steunen ook. Uh... Um, zeg maar dat de hele keten mm -hmm. eens een keer opgeschoond wordt. Want uiteindelijk, als de lage marges, te lage marges en de te grote druk op zo'n sector gelegd wordt, zie je altijd vormen van illegaliteit. En dat ja. is buitengewoon ongewenst. Nou ja, buitengewoon ongewenst Maar dit bedrijf deed het dan ook. En, en, en toch bent u er wel bij betrokken. Ja, het is even de vraag natuurlijk of dit bedrijf, als het bedrijven doet, vind ik ook dat er direct ingegrepen moet worden. Wij hebben. Um, uh, uh, nog niet zo heel lang geleden, de, uh, 50% van de aandelen van dit bedrijf gekregen. via bijzonder beheer. En hebben toen gezegd als aandeelhouder. wij vinden dat het Fair Produce-kenmerk. keurmerk. Uh, uh, aangevraagd moet worden. Dat is ook gebeurd. Uh, er is ook een recente audit uitgevoerd. door Fair Produce bij dit bedrijf. Ik, ik heb controle, dat, ik, hè? Ja, ik heb de uh, samenvatting van dat rapport ook gekregen. Daar staat niks over deze omstandigheden in. Dus ik. ik ik zit ook in het ongewisse wat er nou precies aan de hand is. Is dit een grote verrassing dan voor u? Ja, eigenlijk wel. Ja, u zegt, nou ja, als het inderdaad blijkt dat het niet helemaal goed is, dan moeten we bijvoorbeeld ingrijpen. Dat, dat zou zo. kunnen betekenen dat u bijvoorbeeld de financiering stopzet? Ja, wij hebben uh, in de hele sector gezegd, want er spelen natuurlijk bij meer bedrijven uh, dit soort issues. We hebben gezegd, van uh, dit is ontoelaatbaar, zeker als het afgewendeld wordt op de werknemers. Uh, wij vinden uh, dat er een gesprek aangegaan moet worden. Onze banken voeren die gesprekken nu. En we hebben in maart van dit jaar gezegd, ieder, alle bedrijven krijgen nog een jaar de tijd om transparant te maken hoe de verloning Situatie zit En als dat niet goed zit, zullen ze het aan moeten passen. En anders dan stoppen wij met de financiering. Dan is het klaar. Ja. Nou, dat is toch een heel mooi streven, zou ik zeggen. Ja, dat ja, is best een stevig punt. Hè. De, de, dat merken wij nu ook wel in de gesprekken aan tafel. Waarbij wij gezegd hebben, nou dat kan het fair Produce kenmerk zijn. Het kan ook een accountverklaring zijn. Maar voor ons moet transparant zijn hoe het in elkaar zit. Het mooiste is nog, en volgens mij zijn Wim Baltus en ik het daar ook over eens zeg maar, van de FNV. Het mooiste is als zo'n sector weer een CAO krijgt. Zodat je ook makkelijker als bank kunt controleren hoe het in elkaar zit. Want voor ons is het ook ingewikkeld zeg maar, om langs dit soort controles allemaal zelf op zoek te gaan. Naar waar zit het wel en niet goed. Direct Duizer van de Rabobank. Hartelijk dank voor uw toelichting. Meneer Baltussen, FVV-bondgenoten. Ja, dat lijkt mij een, een, een goede uitspraak, uh, in ieder geval een steuntje ook in de rug voor u in deze Jawel, Waar ik een beetje uh, wat mij uh, verbaasd is dat er gezegd wordt dat er een, een audit is geweest. Uh, en dat ik klopt moet, niet? Ja dat, ja, dat hoor ik nu. <coughs> en ik moet vervolgens constateren dat uh, Prime Champ het keurmerk niet heeft. Ja, dat is een beetje dus een rijmt niet wat helemaal. Wat is daar gebeurd? Toch is het vreemd, valt mij op dat, dat u zegt. Nou, ik moet nu dan weer van een andere partij horen dat die controle is geweest. Ik weet het niet. Hoe kan dat? Omdat uh, audits. Uh, ze zijn anoniem. En ik zit niet in het bestuur van Fair Produce. Wie doet het dan? Dat, dat doet dan echt de, de, het bestuur van Fair Produce niet. Nee, voert de, de, uit. de audits die worden uitge, uitgevoerd door VRO uit Poel, uh, Westen van het Land. Dat is een auditclub die, die daarvoor ingehuurd is. Uh, die maken uh, rapporten daarover. En vervolgens uh, beslist het uh, bestuur van Fair Produce... of dat het keurmerk verleend wordt, ja of nee. U zou daar toch veel meer bovenop willen zitten, kan ik me voorstellen. Uh, dat willen we ook wel. <tiek> wij zitten zelf in het bestuur van, van Fair Produce. Uh, dus wij beslissen mee uh, of dat bedrijven het keurmerk krijgen, ja of nee. Nu zei ik al uh, dat de Oost-Europese werknemers ja, eigenlijk worden geronseld. Ze komen hier naartoe denken dat ze iets anders gaan doen. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Op Allerlei manieren, tenminste, wat ik daar zo in de loop van de jaren uh, van heb gehoord, is dat er uh, bijvoorbeeld in Polen tegen mensen gezegd wordt: van je krijgt uh, dit uh, loon, uh, je werkt uh, 40 uur uh, per week, vijf uh, dagen in de week, huisvesting is uh, gratis. Uh, nou, ga zo maar door. Uh, Oftewel, uh, ja, ik, ik zeg het wel eens zo: van uh, de hemel was ze beloofd en vervolgens komen ze in de hel terecht, ja. Want als ze eenmaal hier zitten, dan is er ook niks meer voor hen aan te doen. Nou ja, er is natuurlijk altijd iets aan te doen in het geval dat mensen zich melden. En dat, dat er uh, dat, dat, dat bij, bij instanties, of noem maar gelijk op, dat er achteraan gegaan wordt. Alleen, ja, melden is lastig voor die mensen. Ja. Het heet wel eens ooit enkele reispolen uh, als je je uh, gaat melden. Men durft uh, niet. Mensen zijn bang. Uh, er is onwetendheid. Uh, want oké, okay, er wordt dan vervolgens ook gezegd: van ja, je gaat op stuk loon uh, betaald, Maar dat gaat op een bepaalde manier dat je altijd uh, boven het minimumloon uitkomt. Uh, je moet er alleen wat meer uren voor werken. Um, kijk, en het derde is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Dat is, ja, uh, ook al verdien je hier bij wijze van spreken 5 euro per uur, dat is altijd nog veel meer dan nul in Polen. Ja. Dus het is ook een soort uh, uh, ja, een berekening. Uh, ja. Of ja, ja, hoe zeg je dat? Misschien dan? een kiezer tussen twee kwaden willen. Ja, zoiets. Ja. Hoe kan het dat u deze verhalen wel kent? Want u kunt ze wel mij vertellen. Omdat ik ze uh, zelf meemaak. Ja. <laughs> en, uh, dus dan ook... durven de mensen wel weer naar u toe te stappen? In een aantal gevallen durven mensen inderdaad uh, naar ons toe te stappen. Uh, maar ook in een groot aantal gevallen niet. En dan moet u de mondjesmaat een beetje. Dus daar moet je, trekken, je, ja, dan hier moet je daar. Kijk, je probeert altijd uit te leggen aan mensen: van, uh, kijk, hier en hier en hier heb je recht op. He, uh, nou, dat is uh, de harde kern zeg maar, van, van de Nederlandse voorwaarden, dus uh, gewoon een uh, minimumloon. In ieder geval, als er een CO is, heb je recht op een CO, uh, je hebt zoveel vakantiedagen, vakantiegeld, uh, doorbetaling bij ziekte, uh, noem maar even een aantal van die dingen. Um, en vervolgens is het aan mensen zelf of dat ze daar iets mee willen doen. Want kijk, anoniem melden, om heel simpel te zeggen... dat heeft niet zoveel zin. Want als je op een gegeven moment uh, vorderingen wil indienen... of een werkgever wil aanspreken... Of, dan moet je wel met naam uh, en rugnummers komen. Ja, we hoorden het meneer Duizen van de Rabobank ook al even zeggen. Uh, tot slot, er, er zou weer eens een CEO moeten komen. Want die ja? is er al jaren niet meer geweest. Nee, sinds uh, eind 2004 is er geen CEO. Komt die er ooit nog? Uh, ik hoop dat ik het nog mee mag maken. En ik ga over zeven jaar mijn pensioen volgens mij... Oh, dus dat... we hebben nog tijd. Nou, oh, schat het wel somber in dan, hoor, moet ik zeggen. Hoe komt het overigens, dat, want men wil niet meewerken en daarom geen CEO? Nou het... ja, de, de, de, de laatste CEO-onderhandelingen die we gehad hebben... Uh, die kwamen er gewoon op neer dat uh, werkgevers, de werkgeversorganisatie... eigenlijk niks meer te bieden had als wat er in de wet al geregeld was. En dat zou voor uh, de, de, de, de zittende uh, mensen... of de mensen die nu nog in de championsector werken die nog steeds op uh, voorwaarden van de oude CEO uh, werken. Zou dat bijvoorbeeld uh, betekent, hebben dat dus ze vijf vakantiedagen uh, moeten inleveren... Dus van, uh, enzovoort, dat uh, een tientje per uur naar het minimumloon teruggaan... dat ze uh, uh, drie zondagen in de week ingerozen konden worden... al dat soort dingen. Dus het waren alleen maar verslechteringen. Ja. En vervolgens bleek dat er überhaupt nog niet over onderhandeld kon worden... want dit was, dit was het. Het was gewoon tekenen bij het kruisje. Kijk. En vervolgens werd er ook nog niks geregeld over controle op de naleving... Nou, toen had ik het wel gehad. Nou, nog zeven nog jaar. Ja, Ik hoop het, het u ook. Wim Baltussen van de FNV-bondgenoten. Hartelijk dank voor uw verhaal. Tot twaalf uur nog. Dan hoort u iets over incontinentie. Want om daar iets aan te doen, moet het taboe rond het onderwerp wel eerst worden doorbroken. En welk bedrijf timmerde het best aan de weg tijdens de sportzomer? Dat hoort u van reclamespecialist Sharon Bormans. Nu is het nieuws met Dorot Megens. Radio 1: Het NOS-journaal. Met het aantal faillissementen is tijdsterk. In juli gingen 725 bedrijven en instellingen failliet. Zoveel in een maand is in 20 jaar niet voorgekomen, zegt het CBS. De eerste zeven maanden van dit jaar gingen bijna 4500 bedrijven en instellingen failliet. De Nederlandse Olympische ploeg vertrekt zo meteen uit Londen. Daar stappen de sporters op de trein naar Brussel en van daaruit gaat het naar Den Bosch. En daar is voor het station vanmiddag een grote huldiging waar duizenden mensen worden verwacht. De Duitse politie onderzoekt de mogelijke sabotage van een tribune van een voetbalstadion. Zaterdag werd vlak voor de aftrap van FSV Zwickau tegen FC Karl Zeiss Jena ontdekt... dat er moeren waren verwijderd uit een tribune. En op die tribune zaten zo'n 600 supporters van de tegenstander. Er zijn geen ongelukken gebeurd. En voor het eerst is in het Amerikaanse leger een openlijk lesbische vrouw bevorderd tot generaal. Kolonel Tammy Smith heeft de rang van brigadegeneraal gekregen. Dat kan, nu in het leger het beleid is afgeschaft dat militairen moesten verzwijgen dat ze homoseksueel zijn. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum. Twee kilometer file. Linker is dicht. Op de A27 Gorkom richting Breda ook 2 kilometer file tussen Breda en knooppunt sint Bos, En op de A50 Arnhem richting Os staat tussen Heteren en knooppunt Ewijk een file van 5 kilometer. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Geen geknoeien meer met verf en oude lakens op Schiphol. Want als daar iemand na een lange reis feestelijk onthaald moet worden... kan dat tegenwoordig met een spandoek uit de spandoekautomaat. De machine staat sinds begin dit jaar op de luchthaven. Verslaggever Jan Peels ging kijken en hij zag dat het apparaat... voor veel meer dingen gebruikt wordt dan alleen welkom spandoeken. Ik kies nu voor Delfts blauw. Ik kan allerlei achtergronden kiezen. Bij het, uh... Ik kies nu voor Delfts blauw. Dat is een mooi blauw uh, geschilderd randje Precies. met een paar klompjes en een en tulpen. een uh, mooie tekst maken voor een uh, spandoek voor het uh, Sinterklaasfeest. Voor het Sinterklaasfeest, niet om iemand op te halen hier? Nee, niet uh, iemand op te halen. Ik uh, wil een surprise maken met de lijn in van dat we tegen Zwarte Pieten zijn. Dus ik ga nu een spandoek maken. Bevrijd de Piet van het roet. Geef hem een witte toet. Is een echt stampandoek eigenlijk? echt spandoek. Uh... Van hallo, welkom ja. thuis of zo? Dus ik ga nu de tekst in typen. Bevrijd, van... Bevrijd Piet van zijn roet. Geef hem een witte toet. Kijk, dat kan dus ook allemaal uit dit apparaat waar de spandoeken uitkomen. Ja. En dan uh, moet ik waarschijnlijk niet gaan betalen. Ja, dus dat het maar geen pijnlijke surprise wordt, de prijs. Nou ja, <laughs> nou dat valt denk ik toch wel mee. Het zal ongeveer een tientje zijn, denk ik. Er komt waar genoeg geen geluid uit, maar er komt er wel een heel groot spandoek uit. Nou, eens, eens kijken wat die voor is. Het is een uh, sprooklaars surprise. Zo, dat is geen kleine. Hallo, je hebt bijna twee mensen nodig om... Ik zal hem even vasthouden meneer Nou, zijn is helemaal goed. goed. Ja, helemaal goed. Ja. Zo, het is uh, aansluiten. Ja, dat ja. zullen we gewoon doen. Welke vind jij? Deze? En zo blijkt je de spandoekenmachine ook voor iets anders te kunnen oh ja. gebruiken. Want nu komt er geen spandoek uit, maar een... Een waardebom! Een waardebom van maar liefst 500 euro. Oh, ja, Oem, En wie is de gelukkige? Ja, dat mogen we nog niet zeggen, want hij weet het nog niet. Nou, zou hij luisteren, denk je, naar Radio 1? Radio 1? Daar luisteren we allemaal naar. Ja, <laughs> Jammer, nou, we willen graag nieuws brengen. Dus... <laughs> Alleen een voornaam ben ik al blij mee. wordt wordt het Het uitgezonden. Zijn voorletter is A. Hoe oh, A, hij? A. Ja, heel goed. <laughs> en waar krijgt hij het voor? Hij krijgt een heel goed een aantal hele goede ideeën die hij heeft ingeleverd. Binnen het bedrijf? Uh, het bedrijf, ja. ja. Okay. En dat is? Dat is Martin, hè. We worden integraal goedkoper door dit soort ideeën. En beter en efficiënter. Ja, maar, en, uh, dus en die 500 euro die kan er wel vanaf. En het wordt leuker voor de, voor de medewerkers. Dus uh, daar draagt het allemaal aan bij. Dat u een kwitantie staat erop. Ik hoef geen kwitantie hoor. Ik betaal gewoon. U wilt gewoon een spandoek? Ik wil een spandoek. Voor wie moet dat worden? Voor ons uh, kleinkind, achterkleinkind. Voor mijn achterkleinkind. Die vandaag aankomt hier op Schiphol? Nee. nee. Ook alweer nee, niet? Nee, over twee dagen jarig. Oké. Okay. Ja, daar komen wij voor. Ja. Iedereen komt uit de stad hier naartoe om allerlei spandoeken nee, te denk, maken? ik heb mijn dochter gehaald uit, ah. uh, Spa uit Spanje. Het mis uit Spanje. Het vliegtuig van uit Spanje. Ja? Zonder spandoek? Zonder zonder van, ja. Dat viel tegen. Ja, vreselijk. Dus heel. hoort het eigenlijk he? helemaal zelf verschilderd. Ja. Hoe lang zijn jullie mee bezig geweest? Met prachtige roze en groene letters. Lieve Ro, welkom thuis. Mooi, hè? Prachtig. Hoe lang zijn jullie uh, bezig geweest? Bezig? Nou ja. Een half uur? Ja, een kwartiertje al Kijk, en hier zit liefde in, hè? Dus niet zo'n zo'n Als je automaat Oké, oh, precies. Niet, hè? Ja, inderdaad. Daar komt er natuurlijk voor. Ja. Want ja, één druk op de knop en je hebt hem ook, hè? Ja, maar hier zit. Ons harde werk in, ons bloed, zweet en tranen. Liefde. Ja, juist. Hij is ook lief, Ro. Het is een zij. Wat oh, is een zo? <laughs> Weet ik veel. Ik Romy. Waar komt ze vandaan? Uit Amersfoort. <laughs> en nu nee, komt ze uit nu... Australië. Australië, lang weg geweest? Vier maanden. Oké, okay, dus dan mag er ook wel wat tegenover staan als ze vriendinnen ja, er weer opkomen halen. Natuurlijk. Een half uurtje schilderen. Ja, ja niks. Nou, ze zal er wel blij mee zijn, denk ik. Vast wel. Blijer dan met een, een, een, een spandoek uit de automaat? Zeker weten. Ja? Dit komt er echt uit. Ik mag hopen dat ze er blij mee is. Uw spandoek wordt gedrukt. Dat voor voor ja. wie is het? Voor mijn zoon en schoondochter. Die zometeen gaan aankomen? Ja. ja. En waar komen ze vandaan? Uh, Argentinië. Impressive. Wel... Kom. Dat is alles. Welkom. Nee, dat wil ik niet. Annuleren. Dat is helemaal niks. Kijk, als je het dan toch kunt printen... kun je beter de naam erop zetten natuurlijk, hè? Dat is heel erg handig. Mark. Kijk. Hij is Mark wel. en Suus. Ja, ik heb ze vijf weken in gezien. Dat is voor moeder heel veel. Toch? Ja, ja. inderdaad. Ja. En dan mag er natuurlijk ook wel een spandoekje tegenover nou, staan... als goed, ze thuis ik komen. Staan. Ik denk, dat lijkt me nou echt leuk... In plaats van een bosje bloemen. Vijf weken Argentinië. Ja, nou, geweldig. Ja, naar uh, Patagonië. Alle klimaten hebben ze gehad. Hij is leuk. Nou, Mark succes. Ik ga daar naartoe. Okay. Bedankt. Doe ze de oh. groeten. Ja. Nou, nou, ik hier toch ben. Laat ik dan voor het goede doel er zelf ook eentje maken. Zo, daar is hij. Nou, en als je wil weten welke tekst ik heb geprint... nou, kijk dan maar op de site. Zij Jan Pils vanaf Schiphol. .fm. Openlijk praten over incontinentie gebeurt weinig. En dat terwijl Nederland 1 miljoen incontinente mensen telt. Een aantal dat met de vergrijzing ook snel oploopt. Wat is incontinentie precies en waarom is het zo'n groot taboe? Felix Meurders vroeg dat eerder dit jaar aan arts en neurowetenschapper Gers Holstegen. Maar allereerst wilde hij weten waarom een neuroloog zich eigenlijk bezighoudt met incontinentie. Ja, dat is een goede vraag. Die kwam er eigenlijk, ik kwam er eigenlijk tegen. Want ik zat kijken naar de verbindingen van de hersenstam naar het Ruggenberg. En toevallig kwamen er hele vreemde verbindingen bij, die ik niet begreep. En uiteindelijk, een heel lang verhaal kort te maken, waren dat de verbindingen dus hardware, dus echt systemen, moet je telefoondraden raden denken, maar dan in het centraal ja. zenuwstelsel. En uh, die hardware die zorgde dus dat je goed uh, kon plassen. En uh, nou, dat, dat, wist, dat wist eigenlijk nog niemand dat dat zo uh, gegaan was. Want uh, hebben we daar heel veel onderzoek op gedaan. En dat hebben we eerst bij katten gedaan. Ja. En uh, toen bleek dat dus uh, nou ja, een heel precies systeem te zijn. Die katten heeft u veel laten drinken? Nou, dat hoeft niet, want uh, dat doen ze vanzelf wel. Uh, dat is geen probleem. Maar uh, toen hebben we gekeken van... Kijk, die katten, dat zijn huisdieren. En waarom zijn het huisdieren? Die katten zijn huisdieren omdat ze niet overal rondplassen. Op het moment... Dat katten dus wel dat gaan doen, bijvoorbeeld als ze heel oud worden, en dat gebeurt nogal eens, dan worden ze onmiddellijk afgevoerd en worden ze afgemaakt. Ja. Maar uh, die, en die, toen hebben we gekeken met een, met een, met een PET-scanner in Groningen, uh, hoe dat nu eigenlijk ook bij mensen zo zat. En toen bleek dat het bij mensen eigenlijk vrijwel hetzelfde was als bij, als, als, als bij katten, dus die hele, die hele controlesysteem. Dat controlesysteem zit in de hersenen. Het zit dus in de hersenen. En, en, in de, en het gaat aan de ruggenmerg. De hersenen en ruggenmerg is één geheel. Hè? Dat is het centrale zenuwstelsel. En, uh, en daar wordt dus uh, geregeld. Want uh, je zit nu achter de microfoon. En ik ja. zit achter de microfoon. We gaan nu niet plassen. Dat is heel Tenminste, dat is niet de bedoeling, maar nee, ik bedoel, nee. het staat u vrij. Ja, nou, misschien, maar... Dat Lopen je schoonmakers rond. Ja, Nou ja, alleen al dat. Die opmerking geeft al aan van, ja, is toch een beetje merkwaardig. En dat zou het ook heel erg zijn. Ja. Uh, maar, en, maar je hoeft niet over na te denken... in hoeverre je nu eigenlijk niet moet plassen. Je hoeft niet, niet plassen. Niet. Dat hoef je niet over na te denken. Maar toch gaat er een signaal van je prefrontaal cortex... naar jouw hersenstam. Je naar je voorhoofd, ja? Naar die en ja, hersenstam? Na, ja, naar je hersenstam. En dan zeggen ze van, nu niet. Want dit is duidelijk geen toilet... En uh, dus, uh, hier moet het dus niet. En, uh, en daar hoef je over niet over na te denken. Maar dat, is, dat signaal is er dus wel. Dus je, in feite weet je dat het slecht is als je het nu zou gaan doen. En daar hoef je niet over na te denken. Het systeem, de hardware, uh, geeft dat signaal. Maar op het moment dat dat signaal wordt onderbroken... Ja en dat gebeurt nogal eens bij ouderen... Uh, die hebben dan niet één grote hersen... dat kan ook wel een hele grote herseninfarct zijn... maar het is ook vaak een heleboel kleine herseninfarctjes. En die onderbreken dat signaal. Met andere woorden, de blaas wordt een beetje voller... enzovoorts. Dan uh, wordt dat allemaal continu doorgegeven naar die hersenstam... maar die krijgt dan niet meer het signaal terug... van nu niet. Want uh, die, die, die letterlijk die hardware is onderbroken. Ja, ja. En dan, uh, dan wordt de, de blaas een beetje vol. En hup, daar gaat hij. Dus dat heet ook aandrang, incontinentie of in, in het Engels Urs. Ik had dat denken, dit ligt in de slaatspieren of aan een grote prostaat bij mannen. Ja, dat, dat kan, maar dan is het dus secundair... als je geopereerd bent of zo, dat kan dan natuurlijk... Dan, dat heet stress incontinentie. Dan heb je dus incontinentie... omdat je geopereerd bent aan je prostaat of... Uh, of en vrouw. vrouwen, die moeten ook meer bekkenoefeningen doen, ja, toch? Ja, precies. Nou, dat is, dus, dat is dus ter plekke. Dat is bij de bekkenbodem. Ja. Maar de, bij die ouderen die dat niet hebben gehad... Uh, daar is dus heel duidelijk... het probleem zit dus in de hersenen. En, de, en omdat, wat ik net zei, dat signaal komt niet meer door. En dan gaat die hersenen dan zijn eigen gang. Want die zegt... Ja, Ah, nou, ik hoor niet dat het niet mag. Dus, uh, nou, dat is letterlijk de aandrang-incontinentie. Maar hoe weet je dat dan? Voor. Dat je aandrang-continentie hebt en niet die andere soorten continentie, incontinentie. Nou, omdat je echt aandrang voelt. Je voelt dus de aandrang, dat is normaal. Hè? En als jij aandrang zou voelen, zo op dit moment, zou je dan. nu, nu, nu gaat het niet. Nee. Dus uh, dan stop je ermee en dan gaat die aandrang weg. Maar die mensen, omdat dat signaal niet meer doorkomt, nu niet, uh, gaat het toch beginnen. En dat is uitermate vervelend. Dat is uh, een groot probleem. Een enorm groot probleem. En veel mensen durven er niet over te praten met hun huisarts. En dat is dus wat anders dan bijvoorbeeld bij kanker... of bij welke andere onderzoekingen ook... Is, zie je dus dat, dat uh, het grote verschil is met dit probleem. En dat is eigenlijk over me heen gekomen... want ik had dat niet uh, gerealiseerd. Maar het is werkelijk ongelooflijk dat taboe... Dat een, een, dat je zegt eerder dat je, niet, uh, dat je impotent bent, dan bij wijze van spreken dan dat je incontinent bent. Yeah. En als je dus echt dit probleem hebt, moet je vind ik uh, toch naar een arts gaan. Naar je huisarts eerst en dan kun je daar toch nog en dan eventueel naar een uroloog. Maar, uh, maar die mensen durven de deur niet meer. Nee, precies. Daarom. En dat is eigenlijk toch wel heel erg jammer, want het is het echt een, een, een zaak. Kijk, als je kanker hebt of iets wat voelt, dan doe je het wel. Ja. Maar hier doe je dus niet, terwijl je dat ook gewoon zou moeten doen. We hebben het hier dus over één vorm van incontinentie. Ja, ja, ja. Over de ja, ja. aandrangcontinentie, ja, Je voelt aandrang en je kunt het dan niet... In feite heb je het bij jezelf ja. ook wel eens gemerkt... als je bijvoorbeeld een beetje uh, volle blaas hebt... en je komt dan, hoe dichter je bij huis komt... als het ware de sleutel in de... dan is het veel erger. Ja. En dat betekent dat die hersenen zeggen... Nu, is, nu ben je vlakbij. Maar dat is dus allemaal gebeurd door hele kleine herseninfarkies, ja. waarschijnlijk? Ja. En hebben u en ik dan dezelfde kans om incontinent te worden op deze manier? Nou, dat hangt helemaal af van jouw problematiek die je in je hersenen hebt natuurlijk. Mevrouw van Andel, 115, had nul hersenproblematiek, dus ook nul incontinentie. Dus dat is helemaal afhankelijk van wat je in je hersenen gebeurt. Maar het gebeurt heel, van die hele kleine infarktjes treden heel erg veel op. Ja. En is er nieuwe hardware in te zetten dan in die hersenen? Ja, nou dat is mijn doel. Om, om, dat te, om dat te doen. Wat Verdomen is dat, met, een soort pacemaker? Zo? Nou, of ja, bijvoorbeeld, uh, buisjes? Wat, wat is de, dat dan? De ziekte van Parkinson ja. wordt nu plotseling opgelost... door middel van de deep brain stimulatie. Zo je dat dan, diepe hersenstimulatie. En dat gaat heel veel, gebeurt dat. Ja, maar ja. Maar ja uh, de, nee, nee, de, maar dat... nee, tot, met iedereen in stomme verbazing helpt dat fantastisch. Ja. Bij, de, bij die Parkinson. En ik denk dat dat ook mogelijk is... doordat je ze kunt zeggen, nu niet kun je dan instellen, als het ware. En dan alleen als je op het toilet zit... kun je een knop, als het ware, omdraaien. En dan zeggen van. Maar dan nu, moet er dus nu, geopereerd ja. worden. Ja, ja. ja. maar dat, die operatie is te overzien hoor. Dat is, uh, is, wel, is mogelijk, maar dat is te overzien. Hebt u het wel eens gedaan? Dit bij incontinentie, dat moet nog uitgezocht worden hoor. Dat, dat is nog niet rond. Aha. Maar bij Parkinson, wat ook zomaar gedaan werd, nou, dat ging fantastisch. Dus, en dat gebeurt nu, honderdduizend uh, mensen hebben lopen met een naald in hun ogen. Maar hoog. dat kostte weer geld, zo'n operatie. Jawel, maar wat denk je wat dat kost in één jaar in Amerika op dit moment die urgent incontinentie? deze soort incontinentie. Wat dat kost per jaar? Geen idee. Nou zeg maar. Ja. Zeg maar. Uh, per jaar, in een jaar. 65 miljard Pardon? dollar. 65 miljard dollar. Ook en in altijd, Nederland? In Nederland deel je door 20. Hè. Dus dat is dus 3 uh, miljard. 3 dus miljard? Ieder jaar, ieder, ieder jaar opnieuw. En ja. wat zijn we dat kwijt? Incontinentielaars? Maar ook ja, verzorging? Maar ook bijvoorbeeld, als jij wel of niet naar een verpleeghuis moet, is heel afhankelijk van of je wel of niet incontinent bent. Dat soort dingen. Als je dat dus in de controle zou kunnen krijgen, dan, uh, dan dat scheelt dat echt. En hoe lang kan dat, dit, dat nog gaan duren dan? Ja, dat hangt een beetje vanaf van, oh, oh, als, welke mogelijkheden er zijn... Eh, wat, of er geld voor beschikbaar is enzovoorts. U hebt te weinig geld voor onderzoek? Ja, wat dat betreft wel. Er ja. moet geld bij? Ja, zeker. Praten we dan ook over miljarden? Nee. nee, dat is... Maar, maar ja, nou, ik denk dat je daar wel aardig rond bent. Ja, dan kun je zoveel doen dat je dan, denk ik, binnen vijf jaar weet hoe je dat moet doen. Gert Holsteeg, hartelijk dank arts en neurowetenschapper. Zij, Felix Meurders in gesprek met hem. Love sneaking up on you, Bonnie Raid. Degits.fm de sportzomer is gisteren met de slotceremonie van de Olympische Spelen dan echt een einde gekomen. Minder sport op televisie, dus en geen Olympische acties meer in de winkels. Met onze reclamedeskundige Charlotte Boremans bespreek ik hoe deze sportzomer er op marketinggebied eigenlijk uitzag. Wie en wat kleurde er? Oranje. Charles. Goedemorgen. Goedemorgen, dit boer. De Olympische Spelen, het grootste sportevenement ter wereld. Kan je dat dan ook zo in één keer doortrekken naar de reclame? Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Hè. Jij zegt het is het grootste sportevenement ter wereld, zeker qua tv-kijkers. Uh, er kijken zo'n 4,4 miljard mensen naar de Olympische Spelen, dus twee derde van de hele totale wereldbevolking. Zo. Uh, op de tweede plaats komt WK voetbal op uh, respectabele afstand, hoor. Nog altijd 3,2 miljoen kijkers. En op derde plaats het WK cricket. Uh, dat is een hele grote sport: 2,2 miljard. TV-kijkers, vooral in het Verenigd Koninkrijk, India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh dat soort landen. Uh Nee, maar de Olympische Spelen zijn een heel groot uh, evenement. Heel veel tv-kijkers betekent ook heel grote commerciële waarden. Uh, ja, het is een mega-evenement, ook voor adverteerders. En dan is het natuurlijk prettig als de Nederlanders, waar het voor ons dan om gaat, het ook nog goed doen. Twintig medailles hebben we gehaald. Is dat dan ook nog heel erg belangrijk geweest? Speelt dat een rol? Ja, dat speelt zeker een rol. Uh, want als de resultaten goed zijn, kijken er veel mensen naar de televisie. En met alle respect voor dit medium radio. Maar tv-kijkers, kijkcijfers, die zijn ontzettend belangrijk omdat je daarmee in feite uh, aangeeft hoeveel consumenten er naar kijken. Nou, en die willen natuurlijk uh, bereikt, de adverteerders willen die, die consumenten bereiken. Dus als de prestatie ook... Tegenvallen, dan haken de marketeers ook af. Dan is er is eigenlijk weinig animo om iets te doen met zo'n evenement. Uh, uh, dat, dat zien we bijvoorbeeld bij Wimbledon en bij Tour de France. Eigenlijk al jarenlang uh, sport, in sportief opzicht wat zieltogend. Hè. De ja. laatste etappenwinnaar dateert. Nederlandse etappenwinnaar dateert al 2005. Klopt. Weet je nog wie dat is? Pieter Wening. Pieter Wening, ja. Hè? Met een bandlengteverschil, geloof ik. Ja, dat was een kracht, uh, ja. ja uh, dan zie je ook... maar slecht, slecht nieuws dus voor de reclamemaker. Ja, dan dat dan is heeft dan, de Rabobank is natuurlijk nog steeds actief. En, en, en Argos als, als sponsoren die zijn wel actief met hun ploegen. Maar het is een minder aantrekkelijk evenement aan het worden... voor, voor, de, voor de reguliere reclamemakers. Eh, omdat er ook steeds minder mensen kijken naar ja. die programma's. Als je gaat kijken naar Tour de France... hoogtepunt gemiddeld 1,7 miljoen kijkers. Kijk je naar de Heren finale van afgelopen zaterdag... daar keken al 3,5 miljoen kijkers naar. En zelfs nog een EK-wedstrijd Nederland-Portugal... En een half miljoen kijkers. Ja. Dus ja, dat zijn echt andere cijfers. Maar nu heb ik bijvoorbeeld niet zo heel erg veel Olympische inhaakreclames gezien in mijn beleving. Hè? Ja, Klopt dat is Is minder, is minder dan uh, bij het EK. He, bij het EK waren het er nog erg veel. Ja. Uh, uh, dat is altijd zo, dus eigenlijk als van ouds. Uh, bij de Olympische Spelen ligt het wat moeilijker, het heeft te maken met een aantal factoren. Uh, het is moeilijk om echt iets met de Olympische Spelen te doen, vanwege het ontzettende strenge beleid van, IOC, van het IOC en van NOC en NSF, ten aanzien van de merkrechten, hè, dus de Olympische ringen, de Olympische fakkel, jaartallen als 2011, 2014, 2016, stadsnamen, uh, maar ook termen als Olympiade, uh, Olympisch, dat is allemaal... Erg beperkt, mag alleen maar gebruikt worden door de grote sponsoren en niet door allerlei andere bedrijven en partijen, dus dat maakt het gewoon moeilijk, terwijl je bij een EK of WK, als het maar oranje is, als het maar een voetballetje te zien is, een leeuwtje, is eigenlijk alles goed. Een ja. van de Nederlandse uh, Olympische sponsoren uh, was, of is, moet ik zeggen, Lotto en ja. die reclame klonk zo. Lotto heeft nu een hele sportieve actie, want iedereen die nu Lotto-abonnee wordt, maakt niet alleen kans op een Olympische trip naar Londen, maar ontvangt nu ook deze mooie Olympische sport als cadeau. Word dus snel abonnee op Lotto.nl. Ja, wie wil dat nou niet, Sharon? Een Olympische trip, een ja. Olympische Sportas? Lotto mag die term dan dus wel gebruiken. Ja, want maar die, kan die, wel die zijn ja. partnersport van NOCNSF. NSF. Maar dan willen anderen dat toch ook? Die zeggen, ja, dat wil ik ook. Ja, Ka kan dat, dat dan toch dat, nog een beetje? Nou, dat is heel lastig hoor. Dat is echt alleen maar uh, voor die uh, partnersport uh, van NOCNSF, NSF. He. Dus dat is dus naast Lotto ook nog NS, Randstad, Unilever, DSM en Ernst Young. En de rest is gewoon heel lastig. Men probeert het wel. We hebben een aantal supermarkten gezien: zoals Koop en C1000, en Aldi en Poy's. Die hebben wel olympische acties. Maar dat, zei, dat woord gebruiken ze niet. Geen ringen. Hoogstens wat iets met medailles doen. Overigens gebruikte Poyes had een actie. Dat is misschien wel interessant voor de NOS. Die hadden de Zomer. Zo Ach. heette de actie van Poyes. Misschien moet ja. je het woord Zomer dan ook in deze maar even uh, uh, uh, wat rechten betreft vastleggen. Uh, maar het is allemaal met een knipoog naar de Olympische Spelen. Maar het zit er niet echt rechtstreeks in. Hè. Zoals dat woord olympisch gebruikt wordt bij de lotto. Dat is niet mogelijk bij die partij die ik net uh, opnoemde. De Nederlandse transplantant Transplantatiestichting, moet ik zeggen, heeft het ook wel geprobeerd. Ja. Hier gaat de vrouwen acht. Ze trainen hard voor Goud in Londen. Volgende na nu. Maar ze kunnen ook nog makkelijk één voor één orgaandonor worden. Want je keuze vastleggen kan in een paar stappen op ja-of-nee.nl. Heb jij ook een paar minuten over om je te registreren? Word ook donor op ja-of-nee.nl. Ja, zo praat je er in ieder geval wel mooi omheen. Ja, dit, zo dit, is, dit is zeg maar ook... Uh, kijk, veel Nederlandse sporters... die, die wilden belangeloos uh, aan deze campagne meewerken. En ik denk dat dit wel oogluikend is toegestaan door NSC en NSF. Het is, ook niet, het is ook niet echt een commerciële campagne. Dus, nou, oké, okay, dan zullen ze wat minder moeilijk hebben gedaan, denk ik. Tot slot, wie is de winnaar van deze marketing-sportzomer? Nou, uh, volgens mij... Is, ja, ik vind dat er twee zijn. Ik vind één uh, Heineken, want ik vind toch... De EK-actie vond ik niet al te best met die rugnummer-shirts. Nee, maar zeg je, Heineken is er in Holland uit. En dat is ja, wel en heel vaak Het Heinekenhuis natuurlijk. is toch wel echt geweldig. Ja. Dat doen ze al twintig jaar lang. Er zijn honderdduizend mensen zijn daar geweest. Uh, ik vind dat uh, een voorbeeld voor een heleboel andere landen. Ik vind dat ze dat echt geweldig goed doen. En ik vind ook, laten we een klein bedrijf nog noemen... Uh, supply, kleine ondernemer. De uh, uh, hele Nederlandse ploeg in de kleding van Soetsupply... zag allemaal goed uit, voortreffelijk uit. Als je dat vergelijkt met andere landen, hoe ze erbij liepen, chapeau. Dat kunnen ze dan mooi in hun zak steken. dankjewel Charles En tot volgende week natuurlijk. Tot volgende week. Vanavond... ja dan kan ik natuurlijk niet meer kijken naar sportverslagen... want alle sportzomer-evenementen zijn achter de rug. Maar ik wil toch één ding noemen dat uh, toch wel met sport ook te maken heeft. De documentaire Frits Korbach tot de houten jas. De vorig jaar overleden voetbaltrainer loodste vijf keer een club naar de Eredivisie. En Martijn de Groot wilde daar een documentaire over maken. Was al op dreef toen het bericht kwam dat Korbach keelkanker had. Hij mocht hem blijven volgen, maar dan wel tot aan het eind. Tot aan de houten jas, de kist. Een bijzondere film om tien uur op RTL 7. Straks op deze zender. Lunch met Frank Dumos. Blik onder andere terug op de, de sportzomer die afgelopen is. De sopen. gaan we die terug zien. Terug <laughs> horen op Radio 1. Bijvoorbeeld, zijn we van dat soort vragen die we gaan stellen aan uh, Lauwersborst. Uh, de sluitingsceremonie uh, praten we straks over met Jan Tromp en Tom Vlindt. En dat allemaal zometeen in lunch. Zo is dat met Frank Dumos. Tot morgen. Surf naar gids.fm. Spek je spaarrekening bij de slager.